7 uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Door de bezuinigingen bij Defensie zullen duizenden gedwongen ontslagen vallen. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan de NOS. In totaal moeten er 10.000 functies weg. In alle lagen van de organisatie worden banen geschrapt, dus bijvoorbeeld ook onder generaals. Alle tanks verdwijnen, net als de mijnenjagers en de Cougar transporthelikopters. Verder wordt het aantal F-16's ingekrompen. Waarschijnlijk zijn grote Oeroeskan-achtige missies deze kabinetsperiode niet meer mogelijk. Minister Hillen wil onder meer forsnijden in ondersteunende diensten en in staven. Het kabinet neemt waarschijnlijk vrijdag een besluit over de plannen. Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak... moet psychisch worden onderzocht in het Pieterbaancentrum. Het beroep van zijn advocaten tegen deze beslissing is door de rechtbank in Amsterdam afgewezen...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 Nederland zet morgen voor het eerst met een speciale charter... gezinnen met kinderen uit naar Irak. Met een chartervlucht worden tientallen uitgeprocedeerde Irakezen teruggebracht. Vluchtelingenwerk maakt bezwaar tegen de manier... waarop de kinderen in het asielzoekerscentrum in Terapel zijn opgehaald. Volgens de organisatie was het een overvaltechniek... die voor volwassenen beangstigend is en voor kinderen traumatiserend. Op de vlucht naar Irak gaan ook marechaussés mee om de Irakezen te begeleiden... Sinds vorig jaar kunnen Irakezen niet meer automatisch in Nederland blijven. Bij iedere aanvraag wordt de persoonlijke situatie beoordeeld. Het weer, het is overwegend helder, alleen in het Noordoosten bewolkt. Morgen eerst nog wolkenvelden, maar in de middag zon. Het wordt dan 10 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Er is nog een handvol files over van de avondspits. Op de A4 Amsterdam Den Haag, bezoekt we Wouter 4 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij de afrit Oosterbeek 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook even dicht. Na een ongeluk eerder vanavond op de A12... staat nog file op de A20 van Rotterdam naar Gouda. bij knopen het gouden drie kilometer. Maar de meeste vertraging heeft u toch op dit moment op de A29... bergen op Zoom Rotterdam. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij de Heidenoordtunnel. Daar zijn drie rijstroken dicht. Ten slotte de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum 3 kilometer.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 Kijk voor meer pakketvoordeel op volkswagen.nl De komende dagen wordt de anderhalf miljoenste kaart van dit seizoen verkocht... voor een Joop van den Ende theaterproductie. Bent u onze anderhalf miljoenste bezoeker van succesproducties als Mary Poppins... We Will Rock You, La Cache Volle, Petticoat of Zorro? Dan heet u graag welkom op de gala première van onze nieuwste musical Sister Act... op Broadway in New York op 20 april aanstaande.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 De NTR. Gentstof. Ja, Dames en heren... Goedenavond, ja, goedenavond... Onze gast is een verslaggever zoals ze niet meer worden gemaakt. Een immer nieuwsgierige generalist die ontelbare reportages schreef voor Vrij Nederland. Meer dan twintig boeken publiceerde en nu over zichzelf schrijft in zijn nieuwe boek Schuifkaas. Over een totaal uit de hand lopende reunie van de oudbewoners van een kindertehuis.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 En dan moet jij zeggen welke van de vier niet in dit rijtje thuis hoort. Je, je, je had helemaal niet door dat je in een quiz terecht kwam, hè? Nee. Komt-ie. Roggenbrood met reuzel. Witbrood. Schuifkaas. Witte kool. <laughs> schuifkaas hoort je niet in thuis. dat is fout geantwoord. Oh. dat oh. is fout geantwoord. Oké, okay, wat is het goede antwoord dan? Het goede antwoord is dat witbrood er niet in thuis hoort. Aha. En ik zal het uitleggen. Ja. Witbrood is altijd in de vroege jaren, in de jaren dat jij jong was, ja. luxe geweest. Uh -huh. Nu is dat niet meer zo, maar toen was dat wel zo. En al die andere drie dingen, dat was armoedevoedsel... Nou, ja, het spijt me. Heb ik het verkeerd geantwoord? Ja, nou, dan moeten we helaas deze uitnemen. Nou, <laughs> nou eh, lekker beginnen. <laughs> Kennen jij die andere gerechten eigenlijk wel? Roggenbrood met reuzel, dat is nou, meer ik, van de landarbeiders misschien. Ja, reuzel, maar ik, reuzel ken ik natuurlijk. Uh, wat dan ook eigenlijk thuis hoort in het rijtje vind ik uierborst. Ken je dat? Nee, uierborst uier, ken uier, ik niet. Uierborst is dus gebakken koeienuier. Dat is ook eigenlijk, ja, uh, voedsel voor het proletariaat. Het was heel goedkoop, dat ja. aten we ook wel. Wat aten jullie in het kindertenhuis? Wat herinner je van dat eten? Uh, Rozenbotteljam, herinner ik. Me. Uh, dat aten we, want dat is natuurlijk vitamine rijk. En uh, verder, uh, ja, niet zoveel. Uh, ik gewoon eigenlijk uh, ouderwetse Hollandse pot. Dus, uh, Stampot, aan Ja, ja. Maar weet je, zo'n kindertuinen, er dat, dat wordt altijd gezegd van ja, maar dat eten is dan is, is dat eten dan wel lekker. Maar <laughs> daar zit het natuurlijk helemaal niet in. Ik bedoel, aan het eten heb ik geen bijzondere herinneringen. Nee. Het, het wordt alleen. Ja, ik, nou, goed, we lopen misschien vooruit op wat... Hij zegt, mijn theorie is... Kijk, het kinderhuis waar ik zat, dat bestaat niet meer. En die kinderen die er zaten, die waren per definitie ongelukkig. Dus dan wordt aan zo'n kind gevraagd van... En, hoe vind je het hier? Dan zegt zijn kind, maar... Hoe vind helemaal geen bal aan? Oh, waarom niet? Is het eten hier lekker? Dan zegt zijn kind, nou, nee, ik vind het eten helemaal niks... Want dan projecteer je, dan heb je het gezegd. Weet je. Maar je en bent... dan heb je niemand persoonlijk beledigd. Nee, maar je bent gewoon... Je bent gewoon eigenlijk als kind ben je chronisch ongelukkig in zo'n tehuis. En je bent chronisch ongelukkig... omdat je het liefst thuis wil wonen. Dat, dat wil je. En als je dan vraagt... Hè, als je aan mij gevraagd had toen ik tien, elf jaar was van... Uh, uh, oh, je zit in een kinderthuis. Uh, en waarom zit je hier? Dan zou ik geantwoord hebben... Nou, ik woonde gewoon thuis en toen kwam er een auto. En dat was de kinderbescherming. En die nam me mee naar het huis. Mm -hmm. En daarom zit ik hier. Mm -hmm. Ik bedoel, dat die ouders er een zootje van hebben gemaakt, dat komt bij een kind niet voor. Want eh, ik kom, kom bij een kind niet op. Want een kind is uh, loyaal aan zijn ouders. Zeker op die leeftijd: 10, 11, 12. Ik bedoel, later in de puberteit, weet je wel. Dus eigenlijk alle nare dingen die je over zo'n thuis kunt uh, bedenken, dat zijn naar mijn idee ook, ook een beetje projecties. Je, bedoelt, je, je voelt je heel ongelukkig en je zoekt uh, eigenlijk ja, dingen waar je dat op kunt pro uh, uh, projecteren. Ja. Je, je, je, ja. Mensen zijn onaardig tegen je, het eten is niet lekker, de jongens doen uh, stom tegen je, het is allemaal, uh, allemaal heel naar. Ja. Is het. Weet jij nog, kun jij dat gevoel nog terughalen van die eenzaamheid? Uh, ja. die, die, waar je toen mee leeft in die Ja, ik kan me heel goed herinneren. Dat, uh, ik bedoel, het, was, het was eigenlijk ja, een, hele rare, een hele rare situatie. He? Maar, Wat voor gevoel was dat? Probeer dat eens te beschrijven. ja nou ja, Het is een gevoel van uh, uh, uh, uh, uh, hoe zou ik het zeggen, dat heb ik heel lang gehad hoor. Totale onbegrepenheid. En in een verkeerde film terechtgekomen, uh, dat je ergens zit van, denk je, ja. En ik, uh, wie, wie kan ik nou nog vertrouwen? En, ik, ik was ook, toen ik een jaar of tien, elf was, was ik erg klein voor mijn leeftijd. En ik zat tussen allemaal van die grote jongens. Die, uh, ja, allemaal uit Den Haag, uh, dat was het kinderhuis in voorschoten. En die, kinder, die hadden een vergelijkbare achtergrond als ik. Dus allemaal uit uh, gebroken gezinnen. En uh, dat, ja, dat waren uh, enorme uh, rouwdouwers. Die altijd uh, stompen en slaan. En, uh, en alles wat je Fysiek zei, het gevecht, hè? Uh, ja, fysiek. En ook ja, uh, hele harde stemmen hadden. <laughs> ik, vond, ik vond het allemaal even, even naar en, uh, en verschrikkelijk. Ik voelde me dus uh, uh, ontheemd. Dat, uh, dat mag je wel zeggen. En ja, gevoel, dat was je natuurlijk ook. Tuurlijk, natuurlijk. je was ontheemd. En, en dat gevoel heb ik heel lang gehad. Dus, uh, en heel erg vooruitlopend op de rest van dit gesprek. Heb je dat gevoel eigenlijk nu nog? Nee, nee. Dat, oh, dat, ben, ik, ben, ben je verankerd? Nee, dat ben ik onderhand wel... Uh, ja, dat, uh, goed, ik ben, ik ben 60. Nou dus oh, ja, ik dat ge je is ja, geen garantie en, hoor, voor iets. Nee, dat is geen garantie. Maar voor zover ik kan overzien, ben ik nu wel uh, redelijk verankerd. Ik heb mijn plek in de samenleving gevonden. Ja, maar zoals je <laughs> het al zegt, zo met schokschouderend... en van die half ontbinden. Terwijl je het jezelf hoort zeggen, denk je... Man, wat zit je toch aan? te stellen of wat? Nee. nee, nee? nee maar, het is, maar wat ja, is dat je plek in de samenleving gevonden? Ja, nou ja, goed. Ik, ik ben redacteur van Vrij Nederland. Het gaat allemaal goed. Ik, ik, ik ben redelijk gelukkig. Uh, uh, ik, ik, ik, uh, ja, ik, ik zou eigenlijk niet weten... Ik ben gezond. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Ik ben gestopt met roken. Ik, uh, nou, echt, Je ik kan het alleen vinden, maar Finis heel ik, fanatiek. Ik, ja, nou, ik, ik denk dat ik op mijn eigen manier wel van het leven geniet, zou ik maar zeggen. Ja. Dus, dus ik, nee, ik zou niet weten waar ik naar nou over moet klagen. En we hebben, een, uh, ja, we hebben geen ideale regering, maar het is nog niet zo erg als in Libië, toch? Ja. Goed, Rudy, laten we bij het begin beginnen. Uh, want we gaan praten over jouw boek Schuifkaas... Je bent een journalist die jarenlang werkzaam is... Uh, ja, nu bij Vrij Nederland, maar een leven lang eigenlijk freelancejournalist is geweest. Auteur van meer dan twintig journalistieke boeken. Maar je schreef met je laatste boek, Schuifkaas, voor het eerst van je leven... een echt autobiografisch boek over een jonge jongen, tien jaar oud... zesde van acht kinderen, die na het weglopen van zijn moeder... door eeuwige razenij van zijn vader... door de kinderbescherming in een tehuis wordt geplaatst. Nieuw voordorp in voorschoten en dat ligt dicht bij Den Haag. De herinnering aan deze tijd in eenzaamheid en angst komen we in volle hevigheid naar boven. als deze man, jij dus van bijna 60, dan mede-organisator wordt van een reunie voor oudbewoners en leiders van dit kindertehuis. En door die organisatie van die reunie wordt het verleden als een open zenuw blootgelegd. ligt het verleden er zo blauw bij dat het iedereen pijn doet. Veel mensen, Rudy, met zo'n donker verleden... die blijven daar graag weg, hm. ver uit de buurt. Jij hebt het opgezocht. Ja. Wat ja. Was, dat, dat was, dat, in het boek komt het over alsof het een bijna impulsieve daad was... om ja te zeggen ja. tegen de vraag van... wil jij aan die reunie beginnen? Ja, nou ja, dat is een, een, een nieuwsgierigheid. Hè? Nieuwsgierigheid van hoe het mensengevergaan is... Die je nog herinnert van vroeger. Die ik dus ook uh, 40, 45 jaar niet uh, gezien heb. En dan wil je weten hoe zijn die terechtgekomen. Dat is het makkelijke antwoord. Mm -hmm. Het uh, uh, misschien wel meer eerlijke antwoord is... dat ik ook nieuwsgierig ben naar mezelf. Uh, bedoel, wat, wat, wat, wat, wat voor kind was ik nou? Ik, ik weet het eigenlijk niet. Dat heb ik. ik heb heel weinig spullen nog van, uh, van vroeger. Een sigarenkistje met wat, een medaille van de avondvierdaagse en een paar foto's. Heel weinig. En ik heb wat, uh, ja, gewoon wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat uh, schriftelijke. Of gewoon dingen die ik opgeschreven heb destijds. Wat artikeltjes. Maar ik, heb, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet eens van wat het nou allemaal was. En, en ik ben ook nieuwsgierig. Ik denk dat het ook, ja, misschien wel een kwestie van leeftijd is. Maar ik heb dus daar. Uh, bijna vijf jaar in zo'n kinderthuis gezeten. Daarna heb ik in uh, verschillende pleeggezinnen gezeten. Maar wat heeft dat nou met mij gedaan? Hoe heeft het mij gevormd? En dat zijn vragen waar je dan bij het klimmen jaar... jaren onderhand antwoord op wil hebben. Uh, ik ben nooit, in, ik ben nooit in, in therapie of zo geweest. En ik heb, vind ik, ja, wel gewoon een, een heel normaal leven. Ik, ik, ik vind niet dat ik daar nou. Door beschadigd ben, of, of maar het, heeft, het heeft me, ik kan dat niet ontkennen, het heeft, me, het heeft me natuurlijk medegemaakt tot degene die ik ben. Ja, dus jij ging op zoek naar de jongen die je ooit was. De contouren daarvan, heb je. Je hebt daar net al iets van prijs gegeven. Er was een jongen die misschien niet heel groot was, fysiek niet, maar ook niet een een, brulaap, een, een Misschien een bescheiden verlegen jongen. Ja, maar, een, ja, bang. Heel bang. Een voor, bange jongen? Bang voor alles, ja. Maar zelfs bang voor de bal die mijn kant uitkwam. Bang voor honden, bang voor water. Overal bang voor. Ja. Was, was dat bange jongetje eigenlijk altijd een bang jongetje? Ja, ja, nee, ja, ja, dat is moeilijk om te zeggen wanneer je nou bang geworden bent. Ik, het is een soort, ik, ik herinner mij die angst nog wel. Maar ik herinner me niet de periode die aan die angst uh, vooraf ging. Maar je herinnert je ook niet anders dan als een bang jongetje. Dat ik nee, graag aan ik de zijkant zou Ja, ik herinner me wel als een, als een, als een bang jongetje. wel, ja, de, ik bedoel, aan de eerste periode in Den Haag. Hè, ik, het, het was tien toen we het huis uit gingen. Eerste periode heb ik, heb ik toch ook alweer. Ja, dat het wel leuk was uh, af en toe. En, en, en uh, gezellig. Ik bedoel, ik zag mezelf nou niet. Ja, ja, bedoel, het was veel ruzie thuis. Mijn ouders maakten veel ruzie. Mm -hmm. Maar. Eh, eh, Daarmee kan je zelfs in een gezin waar, he, met, met acht kinderen, waar die ouders en vooral mijn vader altijd maar ruzie, ruzie. Het ja, was, was niet leuk. Maar het he, heeft toch wel, het is je thuis. Het heeft een soort uh, uh, geborgenheid. En aan die ruzies raak je misschien ook wel gewend. Ja, dat was gewoon zo. Ja, dat het waren het trouwens de, echte driftbuien. Waren ja, het, het waren driftbuien. Kijk, normaal was het zo. Dat, ja, mijn vader was gewoon uh, automonteur. En als hij uit zijn werk kwam, dan was hij meestal zo moe... dat hij lang vloer op zijn vloer in de, in de kamer ging, uh, ging liggen slapen. En dan uh, draaide hij wel bij. En had ook, ook zeker had hij, uh, had hij zijn, uh, zijn, zijn aardige kanten. Maar dan, uh, ja, dat was een soort beest dat in hem huisde. En dan kwam het weer, weer boven. Hè? Dat is een soort, uh, nu zou je zeggen, maar dat, dat bestond allemaal nog niet natuurlijk in die tijd. Maar nu zou je zeggen, hij had een, een posttraumatische... Stressstoornis. Hij heeft... Opgelopen in de oorlog. Ja, hij heeft als uh, uh, dwangarbeider in Duitsland uh, gewerkt. En hij kwam terug uit de oorlog met het idee... dat mijn moeder dan uh, iets gehad zou hebben met een, uh, een, een, een iemand van Winterhulp... wat een NSB-organisatie was. En ik weet helemaal niet of dat zo was of niet. Het interesseert me ook eigenlijk niet. Het was gewoon het is het, het raar dat een journalist dat niet wil no. weten. Nee, maar het interesseert me niet. Wat natuurlijk waar ik mee te maken had... En de... Dat was gewoon een man die altijd compulsief. Weet je wel, wangmatig. Eindelijk zat er te zeuren. Geef het nou maar toe. Zeg nou maar. Hè? Wat geeft dat nou? Je kunt toch gewoon zeggen dat is. Het... Hou nou op, Leo, zei mijn moeder dan. Hou nou op, Leo. Ik heb dat al duizend keer gezegd. Er is niks... Ja, maar, nou, maar je kunt het toch. Nou, en dat ging zomaar door. Dag in, dag uit. De oorlog ging gewoon door naar de oorlog. Ja, ja, ja, ja. En het ja, dat is, dat is natuurlijk vreselijk. Dus daar kon mijn moeder na verloop van tijd <laughs> niet meer tegen. En die heeft dan, uh, ja, uh, de, boel de boel gelaten. En die is weggegaan en naar uh, uh, Zeeland, naar Vlissingen, waar ze, waar ze vandaan kwam. En, uh, nou ja. En die jongens en toen, moesten op kamp om bij, bij te sterven? Ja, wij gingen naar een uh, vakantiekolonie, mijn oudere broer en ik. En tijdens die uh, vakantiekolonie uh, hoorden wij... dat we dus niet terug zouden gaan naar uh, Den Haag, wat we hadden verwacht. Maar dat we dus uh, naar uh, Kindertehuis Nieuw-Voordorp in uh, Voorschoten gingen. Zo ja. was het. Dat leven beschrijf jij in dit boek, omdat je daarmee geconfronteerd wordt. Het komt allemaal weer boven op het moment dat je bezig gaat... om een reunie te organiseren. Uh, en wat je dan beschrijft is een broer die steeds wegloopt uit het huis weer terug naar Den Haag gaat. Of zoals zijn vader zegt, hij kwam terug naar huis. Hij liep niet weg, maar ja. hij kwam terug. En dan zien we dat bange jongetje. Ja. En dat doet eigenlijk helemaal niks. Nee. Nee, Is dat ongeveer ook wat je die vier jaar nou ja, was? Ja, nee, ja wat, wat zou ik hebben moeten doen... Ik het weet is natuurlijk het niet. Nee, nee, maar het, wat, het klinkt alsof er geen verzet in je was. Nou, het is of geen dat daadkracht. Je, dat je dat aanhoort. Want dat, dat, dus ik, ik citeer in dit boek ook uit een brief van mijn vader. En die stelt eigenlijk mijn broer, die dus steeds wegliep, als voorbeeld aan mij. Kijk, hij, en, en, hij, mijn vader schrijft letterlijk in die, in die brief: uh, Een vader uh, uh, of een ouder die zijn kinderen in de steek laat, die is schuldig aan God. En een kind dat zijn ouders in de steek laat, is ook schuldig aan God. Jouw broer is dat niet, want die komt, komt terug. Hij. Ook al riskeert hij daarmee een gevangenisstraf. Ja, mijn, mijn vader was ontzet uit de ouderlijke macht. Nou, maar als je dat, dat terug... Ik bedoel, het zit nog zo op mijn netvlies. Die jongen, mijn broer was dus 13, 14 jaar. Die, wordt dus, die loopt weg naar uh, uh, zijn vader dat ik me kan voorstellen, want die verlangt gewoon, die heeft heimwee. En die wordt teruggebracht dus uh, door de politie. En ik zie hem nog 13, 14 jaar met handboeien om... wordt hij dus uh, teruggebracht naar het kinderthuis. Het is bijna niet te geloven, maar nee. zo ging dat in die tijd. Ja. En vervolgens, omdat mijn vader zijn zoon onderdak heeft verleend. Nou, misschien voor één nacht. Ik bedoel, uh, laten we zeggen dat... Uh, hij dus s'avonds om, um, om, om tien uur uh, aanklopte bij mijn vader. En mijn vader greep niet meteen naar de telefoon. Die had hij trouwens ook niet. Maar die ging niet meteen naar de politie... om te zeggen, goh, mijn zoon is, uh, uh, heeft weer de benen genomen. Nee. Jullie moeten komen. Dus hij laat hem daar slapen. Nou, dan wordt die jongen de volgende ochtend opgehaald... En Vervolgens is mijn vader in overtreding, want hij verleent dus onderdak aan een, uh, een, een, een voortvluchtige uh, minderjarige. Uh, met als gevolg dat mijn vader dus daar uh, twee weken voor de gevangenis uh, in en, en ja, het is eigenlijk, ik denk niet, dat, is, dat, is ook, dat maakt het boek ook in die zin mijn herinnering, weet je, het is verleden. Ik denk niet, mag ik hopen dat er tegenwoordig nog zo om wordt gegaan met ouders en kinderen? Want het is mm -hmm. eigenlijk, ja puur, puur uh, repressief, onderdrukkend, mm -hmm. dat, dat mm -hmm. hele systeem. Ja, ja. Maar, maar het patroon wat daar zo, zo, zich zo sterk manifesteert al in het boek... is dat jongetje wat, wat niet zozeer is van actie, maar meer is van reactie. Mm -hmm. Een jongetje wat eigenlijk altijd aan de zijlijn naar het leven staat te kijken... wat zich daar dan in die arena afspeelt... wat ja. soms gruwelijk is en dan weer dan misschien weer iets opwekkender. Zo, zo ben je eigenlijk altijd gebleven, hè? Ja. Ja, ja, het heeft natuurlijk mee te maken eh, dat ik al op, op heel jonge leeftijd wist dat ik journalist wilde worden. He, want journalist, dat is een, uh, ja, wij zijn uh, waarnemers. He. Wij staan, en inderdaad, zoals je zegt, wij staan aan, aan de zijlijn. Wij, zijn, wij observeren de werkelijkheid. En ik dacht ook, uh, uh, later ben ik er wel wat anders over gaan denken. Maar toen dacht ik dat een journalist nooit hoefde te kiezen. He, dus je, je, je bent er gewoon bij en je, je, je observeert. Nou, dat is natuurlijk de ideale houding voor een kind dat opgroeit in een uh, situatie waar de ouders steeds ruzie met elkaar hebben. Want je bent toch gewoon... Ja, ja je, je staat erbij en je, je kijkt ernaar. Je hoeft niet te kiezen voor het gelijk van mama of van papa. Je bent dus je, je gewoon Je komt niet in een in objectief. Nou ja, ja, dat was een beetje de, mijn houding, weet je. Ja. Dat, uh, en ja, uh, ik... ik Eigenlijk, ik bedoel dat ik dus, ja, acht, negen jaar. Ik weet niet, dan ging ik, wonen we in Den Haag. En dan ging ik naar Strand van Scheveningen met een opschrijfboekje. En dan ging ik aan de mensen vragen wat ze van het Mooie Weer vonden. En dat schreef ik dan op ja. in het boekje. Ja, dat is. Uh, dat is wel heel zoet. Dat is wel zoet. Ja, ja, ja, er zitten goddank ook zoete momenten in. Want het is <laughs> geen gruwelijk boek geworden. Maar het is wel een lijn die zich doortrekt. En die me heel erg opviel uh, in dit boek. Want, want die jonge journalisten. Dat past dan heel goed bij dat karakter van beschouwen. Of dat niet hoeven kiezen, wat je net uitlegt. Die wordt op een gegeven moment een oude journalist van bijna 60, die mee organiseert aan, aan een reunie. Maar die organisatie van die reunie, zoals in dit boek beschreven... wordt ook een kleine oorlog onder de oud-tehuisbewoners... en de leiders van het kindertehuis. Iedereen vliegt elkaar in de haren. Volwassen mannen van 60 worden opeens weer jongens... die met elkaar op de vuist gaan, Niet over eten of over knikkers, maar over wat is waar van je herinnering. Was het erg of was het niet erg? Ja. Hoe was het eigenlijk ja. precies? En voilà, daar is Rudy Kagi weer... En die, er een en boek die over. kiest niet. <laughs> nee, die schrijft er een boek over. Die ja. staat daar gewoon <laughs> aan de zijlijn weer niet, niet. Nou, ik vind dat ik. Dat, alleen maar te reageren? Nee, ik vind, nee? Dat, ik vind dat ik wel uh, kies. Kijk. Het was natuurlijk het interessante van deze reunie... je weet wat een reunie doet met mensen. Een dat reunie... maakt heel veel kapot, volgens nee. mij. Nee, nee, nee. Een, een reunie werpt mensen terug in de tijd. Als jij, uh, iedereen wordt weer degene die hij was. Als jij met een groep mensen uh, intensief optrekt... en je komt na twintig jaar bij elkaar... gaat iedereen weer aan de, op dezelfde stoel zitten van twintig jaar geleden. Dezelfde plaats aan tafel. En het gesprek gaat gewoon verder waar twintig jaar geleden opgehouden is. Dus wat er gebeurde, en dat vond ik wel interessant om te zien... was dat die, die, die, die groepsleiding... In dat uh, comité. Die werden weer groepsleiding. Met het uh, vingertje van jongens dat mag niet. En die, en die, Commando's en, uh, uitdelen. En die jongens dat werden weer. Uh, die uh, oud pupillen werden weer. Uh, die, ja dat zullen we eens even zien. Weet je wel. Even, uh, en, en nu zijn we volwassen Dus nu mag het. Dus, en, Ru en Rudy Kari staat min of meer aan de kant. Probeert te harm harmoniseren te werken. Dat is toch zo? Nou het is grappig. Want uh, geef een oomlik. Was ik dus in zo'n comité met vijf. Uh, leden was ik ja. de enige ex-pupil. Ja, de rest was al weggelopen van pure <laughs> ellende. <laughs> Ja. En met mij ook, met mij ook, uh, ik kreeg een sms in. Stap uit het comité, wees solidair met ons. Nou, toen dacht ik, ja, dat zou ik best willen doen... als het een betere reunie oplevert. Dus, nee, zo, maar je de, wordt zelfs burgemeester in oorlogstijd ja, genoemd. Ja, burgemeester in oorlogstijd. Terwijl het allemaal wel, uh, ja, de soep wordt ook niet zo heet gegeten. Maar, maar het, waar het zich op toespitste was natuurlijk... het feit dat we uh, een reunieboek zouden maken... en dat uh, degene die dat zou samenstellen... Ja, die zat wel heel erg aan uh, de, de kant van de, van de groepsleiding. Van uh, ja, een reunie moet gezellig zijn. En uh, we gaan geen, uh, uh, niet te veel oude koeien uit de sloot halen. En, en ook uh, ja, al, al die uh, verhaal, negatieve verhalen over vroeger. Uh, dat past eigenlijk toch niet zo bij zo'n uh, reunieboek. Bovendien zegt hij, uh, ik kan niet controleren of alles wat daar beweert waar is. Ja, het mocht alleen op feiten gestoeld zijn. Uh, ja, en het moest vooral luchtig en vrolijk. Maar zo, zo was het niet. Ik bedoel, die, voor de groepsleiding was het een leuk, uh, leuke tijd misschien. Die, die hadden daar, uh, ja, die hadden lol met collega's. En er was gewoon een was baan voor. En, en wij zaten daar, uh, zoals dan uh, het wel eens tegen ons gezegd werd, uh, niet voor onze zweetvoeten. Want dat was natuurlijk het rare. Ik bedoel, wij zaten daar buiten onze schuld, omdat wij, uh, ja, onze ouders waren gescheiden... en in die tijd gingen dan naar een, uh, een kinderthuis. Maar het, het had natuurlijk contouren van een soort strafinrichting. <laughs> er, er, er mocht heel veel, er Want mocht er schetsen, niet. wat mocht er allemaal niet? Nou ja, nee, maar als je nou kijkt naar die verhalen die binnenkwamen... en waar dus problemen in waren, werd, werd er echt op, op toespit. Er komen verschillende haal, verhalen binnen van kinderen, ex-kinderen... want dat zijn nu ook volwassenen, maar die zeggen van... als jij uh, ja, had gegeten en, en het kwam eruit. Je ging overgeven na het eten. Dan werd je gedwongen om je eigen kots op te eten. Dat nou, staat in twee, drie verhalen komt dat voor. Vervolgens zit het, met het comité... en degene die dat reunieboek samenstelt... die zei... Nou, ik, ik betwijfel of dat zo is hoor. Ik, dit hoor ik voor het eerst. Dat wordt allemaal zo overdreven en zo zwaar aangezet. Maar hoe komt het dan dat het in verschillende verhalen terugkeert? Ik geloof het verhaal meteen. En ik geloof al die andere uh, verhalen ook. Dat uh, eh, jongens die uh, eh, s'nachts in bed geplast hadden, dan werd dat laken opgehangen. En moest de, de rest van de groep die moest dan uh, naar die jongen wijzen. Of uh, ik ben zelf ook wel smorgens, Morgens uh, werd je in zo'n zo lange wasdrog met twaalf. Met, uh, kranen naast elkaar. Nou, dan werd je opgetild... En, uh, omdat je niet snel genoeg je bed uitkwam. En er werden al die kranen opengedraaid. Het, het, was, het was, was, was raar. En ook bijvoorbeeld, weet ik nog... zat ik in de groep en uh, dan... Uh, als je naar de wc ging, dan, dan, dan, dan moest je dus zeggen... of je een kleine boodschap of een grote boodschap ging doen. Want dan ging je, als je een grote boodschap dan kreeg je twee velletjes eh, wc-papier mee. Echt, maar het is absurd. Maar, U, maar je mag ook niet gestoen? een grote boodschap doen binnen een uur na een het eten. Uur? Nee, maar dat was ook de reden. Dat je dus, nee, want anders werd het een kwestie van laden en lossen, werd er gezegd. Maar ja, het, het zijn allemaal van die rare regels. Maar je komt dus uit een vrij onveilige omgeving... waar veel hommeles is, namelijk thuis. Ja. En ook geweld op, hè, op een bepaalde manier. En dan kom je in zo'n systeem waar, waar het eigenlijk ook onveilig is. Ja. Want iedereen de hele, de hele dag maar afgestraft ja, een, wordt voor nee, van, nee, van alles. Nou. Het is, het is niet, voor, niet voor niks dat dit soort huizen ook, <laughs> ook niet meer bestaat. Dit, dit, dit is natuurlijk voor een kind heel schadelijk. Maar wat hilarisch en pijnlijk tegelijk is aan dit boek... is dat die hele oorlog zich eigenlijk weer herhaalt... Precies op het moment dat die reunie tot stand moet komen. Want dan komen al die gevoelens weer terug. Mensen gaan elkaar betwisten daarin. En, en, en, en, ja, maar ja. dat maakt het ook wel weer interessant natuurlijk. Dat maakt het buitengewoon interessant. Uh, gelukkig zijn er ook, ook wel wat mooie uh, momenten in die jeugd. Bijvoorbeeld dat moment dat de juf jou meeneemt... Oh ja. naar een, een ja, ik mag wel zeggen, heilige plek in de stad... <laughs> namelijk de redactie van de Haagse Courant. Ja. Wil je daar een stukje van voorlezen? Ja, dat zal ik doen. Je wilt toch journalist worden, vraagt juf. Ze duwt tegen de glazen draaideur. We staan in een enorme hal met overal marmer, goud, glas en echo. Indrukwekkend. Juf zegt iets tegen een man in een bruin uniform, de receptionist. Die pakt de telefoon, belt iemand op... en even later stapt er een meneer met een wit overhemd en das uit de lift. Meneer en juf kennen elkaar. Ze begroeten elkaar hartelijk. Welkom bij de Koningin der Aarde, zegt hij. Onthoud dat. Zo wordt de pers genoemd. Koningin der Aarde. Meneer gaat ons laten zien hoe een krant gemaakt wordt. We krijgen een rondleiding. De binnenlandredactie, de buitenlandredactie, de redactie Economie, de stadsredactie. In alle zalen klinkt het monotone geratel van schrijfmachines... het nerveuze gerinkel van telefoons en het gezoem van pratende mannen. Het ziet blauw van de sigarettenrook. Ik laat me uitleggen hoe de Telex werkt. Als aandenken geeft onze gids me een strookje papier met ponsgaten mee. We bekloppen de buizenpost. Puikapparaat, handig. Als een verslaggever zijn stuk af heeft, rolt hij zijn A4'tjes op, elastiekje erom en hij stopt ze in een buis die het zal uitblazen op de zetterij. En daar zit een machinesetter klaar om de kopij over te tikken. Zijn vingers glijden rustig over de toetsen van een soort enorme schrijfmachine. De tekst die hij overtikt staat in een houder voor hem. Mannen in beige stofjassen buigen zich met hun zorgelijke leesbrillen... over een bak met lood, waar ze net zo lang met het zetsel... de tekstkolommen, de clichés van foto's en de advertenties schuiven... tot de krantenpagina in elkaar past. Voorzichtig, alsof hij met een taart balanceert... loopt de chef met de bak naar de gieterij waar een half ronde van de mal wordt gegoten. Dat resulteert in half een halve boog van metaal, een soort reuzenstempel waarvan de afdruk een krantenpagina oplevert. In de hal met de stampende persen heerst zo'n helskabaal dat de grond ervan trilt. Reusachtige machines slikken rollen papier in die vier keer groter zijn dan ik. Aan het einde van de productielijn schuift een eindeloze rij strak gevouwen exemplaren van de Haagse courant van de band. Zwetende kerels, hijsten de voorraad op. De pallet van een truck die klaar staat om weg te rijden. En buiten wachten de bezorgers. De jonge journalist Rudy Kagi op de redactie van de Haagse Courant. Ja, zoiets vergeet je je leven niet, hè? Er is verkeersinformatie. Aan verkeersinformatie Er staan nog files op de A12, Utrecht richting Arnhem... voor afrit Oosterbeek, drie kilometer. Er staat een auto stil, de rijstrook is daardoor dicht... Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat voor Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer file. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Heijn -Nord tunnel. De tunnel is daardoor dicht, er staat 3 kilometer file achter. Verkeer richting Rotterdam kan beter vanaf knopend Sabina omrijden via Dordrecht... over de A59 en de A16. Radio 1 kunststof. In kunststof praat ik vandaag met Rudy Kagi. Hij is journalist, hij werkt voor Vrij Nederland. En hij heeft voor het eerst in zijn leven eigenlijk een autobiografisch boek geschreven, een verhaal over zijn jeugd. Zijn jaren in een kindertehuis, Nieuw Voordorp in Voorschoten, dicht bij Den Haag. Uh, hij bracht daar van zijn tiende tot zijn veertiende jaar door. Daarna in pleeggezinnen. Het was allemaal hommeles thuis. En hij, moest, of hij werd door de kinderbescherming uit huis gehaald. Uh, u kunt reageren op deze uitzending. Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. U, uh, u mag ons mailen. Niet als u die oorlog over nieuw voorschoten nog een keer over wilt doen bij ons. Want dat heeft allemaal op die website toegestaan van die reunie. En als ik het boek mag geloven, was dat al erg genoeg. Uiteindelijk is de reunie er trouwens wel gekomen, ja, hè, Rudy? Ja. En het was ook een hele mooie het dag. Het was een memorabele dag. Zeker. Nee hoor, er is geen onvertogen woord uh, gevallen. Dus, uh... Wat is je meeste bijgebleven eigenlijk van die reunie zelf? Ja. Nou, wat, wat, ik, wat, ik, wat, wat grappig was, dat eerst uh, die, die, die, een hoofdleider, die meneer uh, uh, Vreugdehil... die uh, zou als dagvoorzitter fungeren. Maar die hele reunie liep zo uit de hand en de, de gemoederen liepen zo hoog op... En er werd ook. Geen op internet van. We gaan excuses eisen van de groepsleiding van toen. Want wij zijn. Eigen, we, we, uh, psychisch, maar ook fysiek zijn wij. Uh, uh, mishandeld. Dus het was echt het, het, het, het was enorm. Ze neigden schadevergoeding. Oeh. Nou ja. Dus uiteindelijk. Ja, nee, dat, het woord herstelbetalingen. bleef niet ongenoemd. Uh, maar uh, uiteindelijk. Uh, was Zagen dus... die mensen al hun hele pensioen verdampen? Ja. Nou ja, dus uiteindelijk ja, uh, is, is het toch allemaal zo gegaan. Uh, jij, hebt, jij hebt gesproken. Nou daar. ja, dat, dat, dat ik dan mij als oud-pupil wat zou zeggen. Zodat eigenlijk... Uh, uh, na dat praatje wilde ik, het, ik wilde het eigenlijk zo houden, dat praatje... dat dan niet meer iemand kon opstaan van... ik heb nog een puntje, uh, ik ga excuses eisen. Dus ik dacht, nou, ik moet het gewoon benoemen. Niks, geen leuke, gezellige dag. Laten we maar gewoon zeggen van... Uh, voor, voor de meesten van ons uh, was nieuw voor de was gewoon een rot tijd was dat? Ik bedoel, we kunnen wel leuk bij elkaar gaan zitten en doen alsof er niks is voorgevallen en of het allemaal uh, koek en ei was. Maar zo was het natuurlijk niet. Het was een, een, een, een rottijd voor heel veel van ons. Eh, en uh, ik heb op een gegeven ogenblik heb ik ook gezegd: van ja, goed, als, als wij uh, ex-kinderbeschermingspillen elkaar niet begrijpen, wie begrijpt ons dan wel? Mm -hmm. hè? Mm -hmm. En uh, ik, uh, <laughs> ik geef een ogenblik ook uh, een schepje er bovenop. Hè? Van, uh, we zijn de strijd met het leven aangegaan. En we hebben gewonnen. En tot mijn verbazing werd er geklapt. Ik bedoel, ik, wat is, wat is omdat, omdat de meeste mensen dat ook zo herkennen. Ja, maar voor je klapten. Ze, ze klapten voor zichzelf. Ja, oké. Okay, maar het is toch mooi dat je, dat, je dat leven achter je hebt Tuurlijk. kunnen laten. En, en de mensen die daar zaten, uh, laten we wel zijn, ik bedoel, die, die hebben ook. Die hebben ook gewonnen. Maar er waren, wat daar zat, dat was een kleine groep. Als ik weet wat het met mensen gedaan heeft. Zo'n zo zo verblijf in een kinderthuizen. Met heel veel is het natuurlijk niet goed afgelopen. Nee. Wat heeft het eigenlijk met jou gedaan? Want we hebben zo straks wel gehoord dat het allemaal heel goed gaat met je. Ja. Want gezond, want mooie baan bij Vrij Nederland. Een heel leven lang prachtig in de journalistiek gediend. Maar wat heeft het, wat heeft het gedaan? Ja, nou ja, ik, ik denk dat, dat, dat uiteindelijk voor mij het positief geweest is. Ik bedoel, het heeft mij natuurlijk het heeft mij een enorme vechtlust opgeleverd. En uh, ik, ik ben een, een, een, een, eigenlijk toch, vind ik, een, een, een, een toegewijde uh, journalist. Um, om, om, en ik ben dus zeer, zeer blij dat, ik, dat het mij gelukt is om, om, om, om, ja, om, om te worden... Uh, uh, wat ik altijd gewild heb. Ik bedoel, dat zou je toch ieder kind in zo'n situatie toewensen: dat hij die, dat die al op jonge leeftijd weet wat hij wat wil. Dat je dus zegt: van nou, ik zit even in een verkeerde film, hè, maar uh, het, even door de zure appel heen bijten, want straks dan ga ik dat en dat doen. Maar wat het zo moeilijk maakt, is het, het gebrek aan, aan enig perspectief dat het, dat het leven op een dag leuker gaat worden dan het... Dan is. Dat gevoel heb je niet. Dat ja. perspectief nee, maar heb je maar niet. Bedoelt, nee. Ja, maar het enige... Maar, bij, maar bij... jij focust focus je nu volledig op, op, je, op je werkzame leven. Op, uh, ja. uh, ik hoor niet zeggen van... ik ben een hele fijne family man geworden. Nee, ik ben ook een... Of een ontzettende warme, uh, liefhebbende... Nood, of een, een, nee. een, een, een heerlijke, nee. vertederende vader. Of, nee, maar, uh, dat ja. noem je niet als, je, als, als... Nee, maar dat hoor ik jou ook niet over jezelf zeggen. Ik bedoel, ja, wie maar zegt ik dat zit nou? Nee, in, nee, ja, goed, je bent... Nou, ja, ja, goed. Ja, ik ben daar niet... Nee, nee, af, nee, nee maar wie zegt niks. dat nou? Wie zegt dat nou van zichzelf? Ik vind, nou ja, het leven ik, bestaat toch uit meer dan nou, alleen. Ja, maar nee, mistiek. maar ik vind ook dat ik, dat ik op, in, in het gebied van, uh, van, van de liefde ben ik uh, licht gehandicapt. In die zin dat ik dus een soort, uh, ja, uh, wantrouwen heb. Ik bedoel, ik heb nu echt al 18 jaar een hele, hele goede relatie met een vrouw... die ik in het boek uh, de, de, de eeuwige, eeuwige vlam. vlam noem. Ja, de eeuwige vlam. Uh, maar ik ben natuurlijk... Mooi. Ja, maar, nou, maar het is te waar. Maar het is, het is natuurlijk zo dat, dat ik, dat ik uh, jaren echt, echt wantrouwig uh, heel lang geweest ben. Uh, ik bedoel, als uh, ik maar iets proefde van uh, dat, dat ik niet... Uh, serieus genomen wordt, of dat de, de, de, uh, uh, zeg maar de, de, de ander niet voor 100% voor mij kiest. Hè? Dat, dat, dat, nou ja, dan, dan ben ik de eerste die uh, meteen uh, opstapt. En dat, wat, uh, uit de angst dat je anders zelf verlaten wordt? Ja, of, of dat zal daarmee te, mee te maken hebben. Ja. Kijk, waar het, waar het eigenlijk om gaat... en wat ik toch... dat realiseerde ik me pas toen het boek af was. Hè. Waar, waar, waar, waar gaat het nou over? Het gaat natuurlijk toch over uh, serieus nemen. Ja. Het gaat... Uh, die, die juf die mij meenam naar de Haagse krant... ze nam mij niet mee naar uh, de dierentuin. Ze zag wat ik wilde. Ze, ze, ze, ze zag dat ik... Dat schrijf uh, zoen, je ook, ja. Je ja, zei, ja, zei dat nam dat het ik kind dat, dat ik wilde. was ja. volstrekt serieus. Serieus. Dat, dat, ja, en, en dat, en dat hele gedoe, dat, dat blijft zich dus herhalen. Want daar komt natuurlijk ook dat hele conflict... over dat over reunieboek vandaan. Die bijdragen die dan gecensureerd werden... en dan niet aanvankelijk in het reunieboek mochten komen. Maar dan neem je mensen niet serieus. Je vraagt dus aan, aan uh, uh, mensen die toch al uh, zeg maar, middelbare leeftijd zijn... wil jij je verhaal opschrijven, en dan, dan doen die mensen dat. En dan wordt er gezegd dan van, dan ja, maar dat, strafregels. Dat, nee, maar dat komt niet in aanmerking voor publicatie. Want als jij het schrijft, was het niet. Maar dan neem je iemand die dat schrijft niet serieus. Ja. Dus, en, nou, en daar gaat het om. Dat is, ah, ja, dat is de kern, toch? Ja, dat is ook een mooi moment. Dus wat je net voorlas, uh, hè, dat, dat het kind in jou volstrekt serieus genomen werd door, door de juf. Uh, een ander heel mooi en gloedvol moment uh, in dit boek... Heeft, uh, he, ja, laat ik zeggen, laten we eerst even de muziek laten horen. Misschien herken je het moment dan? is nog geen herkenning. Nee, wat dit is, dit is, dit is, dit is, dit is dit is Dit is dit is muziek van Jurian Andriessen uh -huh. en dat is de titelmuziek of de, de muziek de filmmuziek uit als twee druppels water van de uh, film van uh, Fons Rademakers is, ja. 1962. Ja. En als jong jongetje in voorschoten ja. in die kinderterhuisperiode liep jij praktisch de set op. Ja. Was de... En was je getuige van de regieaanwijzingen van Fons Rademakers? Ja. Want dat is een andere mantra in dit boek. Het ene is: zij nam het kind wat ik was volstrekt serieus. En de andere is: doe het voor mij. Ja. Leg dat eens uit. Nou ja, dat, dat vond ik dus heel indrukwekkend. Want ja, ik stond daar en uh, Rademakers die gaf aanwijzingen aan Lex Gorel. Dat is een van de, de hoofdrolspelers in het boek. En die zei: kom op, Lex. En, en toen kwam doe het voor mij. En dat, dat vond ik zo: ja, dat Doe het voor mij. Weet je, en het zat in mijn hoofd. Dat ik hoorde dat Rademakers zei, nou, Doe het voor mij. dat is grappig, want heel veel jaren later. was ik al natuurlijk journalist. en toen uh, ging ik. Uh, vond Rademakers interview. Ik zei. Ja, en ik weet nog goed. He, zei, ik geef een gegeven ogenblik. doe het voor mij. Ja, zegt Rademakers. dat je dat nog weet. Ik zei. Ja, dat is uh, 40 jaar geleden. Maar ik weet het nog. dat je dat, dat zei. En ja, zegt hij. Dat, dat zei ik altijd. En toen dacht ik. ja, maar. Dat is dat ik weet niet. Op een of andere manier raakt het mij dat je dus iets doet. Doe het, doe het, doe het voor mij. Omdat je, eh, ik neem jou serieus, dan moet je mij ook serieus nemen. Je moet iets doen voor iemand. En maar het, voor hem, voor Rademakers was het gewoon een instrument oh. om, om, om, om om zijn acteurs ergens naar ja te natuurlijk krijgen. natuurlijk eh? dat uh, wat je ja. misschien wel misschien zelfs wel een beetje gratuït <laughs> uh, over de set. <laughs> uh, maar voor jou is het heel belangrijk. Ja, ja, dat is gek hè. Dat is gek, want ik, ik, ik nou ja, ik, ik was dus in die, in die periode van de, van de reunie en ik was aan het schrijven. En ik was daar heel erg mee bezig. En dan kijk ik s'avonds naar. Dat was AT5, een lokale zender hier in Amsterdam. En uh, er was een, een item over een, een psychotische man en, uh, met een huurschuld. En die zou uit zijn huis gezet worden. En uh, die had de hele boel gebarricadeerd. En, en hij uh, was boven op het dak gaan zitten. En hij dreigde ook uh, naar beneden te springen. En er was brandweer. En iedereen probeerde hem van het dak af te praten. En die man die bleef heel erg zitten. En die, en die, nou ja, die... Toen hebben ze dus uh, dat, uh, dat zoontje van die man, een jongen van 12 jaar. Die hebben ze uh, kennelijk van school gehaald. En die zag dus kans zijn vader naar beneden te praten. Weet je, en, dat, en dat. Nou ja, ik, ik weet niet. Op een of andere reden greep mij dat zo aan. Dat, en dat heeft natuurlijk te maken uh, met zeg maar, de, de, de onvoorwaardelijke liefde tussen uh, ouders en kind. Dat, hmm. Ik bedoel, niemand, weet je, want die man die vertrouwt niemand meer. En niemand die, die op een of andere manier nog bij hem kan komen. En dan staat zo'n ventje daar. En, en ja, hoe kan die man dat zijn eigen kind. Weigeren, snap je? En dat is een soort, ja, een, een soort onverwaardelijkheid die mij uh, ontroert. En lijkt die situatie op hoe jij je verhoudt tot jouw ouders? Zie je dat ook zo als het jongetje dat zei, doe het voor mij? Ja. ja. En heb je het dan over je vader of ja, je moeder? Eigenlijk? Nou ja, maar dat is natuurlijk het, het rare dat uh, na die, die echtscheiding... kijk, het was, die, die echtscheiding was natuurlijk de schuld van, uh, van onze vader. Zo zagen wij dat. Want uh, die had met, met al dat geruzie had hij gewoon... Uh, Je mijn moeder, moeder het huis uitgejaagd. Ja, uh, ja. verjaagd. Vervolgens uh, nou, zitten wij in voorschoten... en dan komt mijn vader elke zondag op zijn brommertje... Uh, door, door weer en wind naar het wekelijks van tussen twee tot vier. Met hele grote in zakken het, snoep. Het, met grote zakken snoep, ja. <laughs> <laughs> en, uh, nou ja, maar dat, dat deed hij. Ja. Nou, en, en, maar... Onze moeder die heeft het toch wel behoorlijk laten afweten. En dan uh, begrijp ik het allemaal wel. Want die, had het zo, die was helemaal murf gemaakt door de, door de situatie. En, die, en die, die woonde daar in Vlissingen... En die had, begrijp ik, heel veel later, hoor, Want dat, op dat moment begreep ik het niet. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik hunkerde naar, het, naar het contact met mijn moeder. Maar ze, ze was er gewoon niet. Ze was, en ze was er heel lang niet. Ze was er 30 jaar niet. Ik, ik bedoel, ja, af en toe een, een, een, een aanzichtkaart met de mededeling, met je verjaardag van uh, uh, uh, gefeliciteerd. Uh, maar uh, en, uh, laat eens dus wat van je horen, je moeder. Nou, ik heb ook brieven geschreven waar nooit een antwoord op kwam. Ze was er niet. Ze had, Aanvankelijk natuurlijk tijd nodig om uh, de boel weer op orde te krijgen. Op, uh, he, orde op zaken te stellen. Ja. Maar, maar uiteindelijk heeft ze ook niet meer naar jullie omgekeken. Nou, ja, maar, ja, maar ja, maar dat is natuurlijk... Nee, ik ik, ik wilde ook weer niet uh, te hard over oordelen. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, uh, zes, uh, wat ik zeg. Dat, dat zij is natuurlijk uh, helemaal murf geworden door die, door die situatie. En, en ook... Maar ze ja. had wel acht kinderen, ze zat, nee, had maar, toch wel een keer. Ja, en weet je, het dus is natuurlijk een uh, rare... Van, want we hebben daarna nog over een reunie gesproken. Uh, uh, dat uh, is ja. een ander boek, hè? De, de familiereunie. Uh, ja, nee, precies. Op precies. Nee, een gegeven ogenblik heb ik het toch nog... maar dat had ik het dertig jaar niet gezien. Maar toen heb ik mijn moeder toch alweer uh, uh, uh, gezien. En het was een beetje een rare situatie. Maar dan ook het volstrekte onvermogen... om. Om daar een normaal gesprek over te voeren. Om te zeggen: van nou, God, je hebt me 30 jaar niet gezien. maar moet je luisteren, het was zo en zo en zo en zo. Om die reden. Dat zei je toch, als je. En ik denk dat het met die generatie te maken heeft. Het onvermogen om gewoon een beetje rustig te praten over daar en daar is het doorgebeurd. En, en, en toen zo. En, nou ja, dat heb ik eigenlijk met mijn vader ook gehad. Dus, dus Ik bedoel, ik heb mijn vader uiteindelijk op het laatst van zijn leven... maar hij is al op 56-jarige leeftijd 1972 overleden. Maar ik heb eigenlijk nooit nooit met hem kunnen praten over... hoe was dat nou, die, die, die tijd in Duitsland toen je dwangarbeider was? En wat, wat is er dan misgegaan? Dat, dat soort gesprekken heb ik nooit gevoerd. Nou, dat zei je toch... Met je eigen kind kan je dat bijna niet voorstellen... dat je zoiets doet en dan daar nooit... Enige verantwoording aan over ja. aflegt. Het is onbegrijpelijk. Maar uiteindelijk loopt dat jongetje. wat later dan uitgroeit. tot uh, de vermaarde journalist Rudy Kagi. loopt wel, uh, tenminste in ieder geval dit boek lang. vol schuld en schaamte rond. Dit boek gaat over schuld en schaamte. Grotendeels. Grotendeels ja. Waarin je je loyaliteit aan je ouders niet ja. hebt afgelegd. Je ja. bent altijd. zelfs nu doe je dat eigenlijk nog. toch min of meer aan het goed praten. hoe ze het allemaal verknoeid hebben ja. in het begin. Is toch zo? Ja, dat is waar. Maar, nee, omdat ze natuurlijk allemaal, allemaal hun redenen hebben. Ik bedoel, mijn vader was het uh, de oorlog. Mijn moeder was uh, murf gemaakt door, de, door dat rare huwelijk. En dat was zo. Maar wat je zegt, het is volkomen terecht. Want ik heb dus in uh, 1978 een, uh, een boek geschreven. En dat heet uh, De Kinderbeschermers. Nou, dat is een... Was jij uh, nog een hele jonge jongen eigenlijk? Ja, een jonge was ik, moi, 27. Dat ja. ook ik jong. En... Uh, en, en, en het, dat hele boek is een soort uh, ja, tirade tegen het bolwerk van, uh, van de kinderbescherming. Zeker zoals het in die tijd was en de thuis, et cetera. En ik presteer het dus om het zo op te schrijven... alsof het een volkomen objectief verslag is. En er staat dus helemaal nergens in dat ik zelf die achtergrond heb... En ik weet ook wel waarom. Omdat je, dat je dus bang bent uh, als je daarin zet van... Uh, ik heb zelf in, in, in, ben zelf op mijn tiende in het huis terechtgekomen. En daar heb ik vijf jaar gezeten en daarna in verschillende plekken. Dan ben je bang dat, dat mensen jou daarop gaan uh, beoordelen. Dat ze je niet serieus nemen. Niet, niet serieus nemen. En ook, ik bedoel, ik, to, toen ik nog rookte... Uh, en als ik toen, uh, toen uh, wel eens hoestte, dan zeiden mensen meteen... Oh, maar je, je moet ook stoppen met roken. En als ik nu hoest, zeggen mensen, ach, god, ben je verkouden? Snap je het verschil? Ja. Dat is, mensen gaan meteen alles wat je doet herleiden. Van Ja, ja maar met een, met een jeugd van, uh, als, een, als een zinkmijn, is het, is het geen wonder dat die zo en zo zit. <lacht> uh, als een zinkmijn? Ja, nou, dan druk ik me nog eufemistisch uit. <lacht> ja, we mogen er misschien niet zo hard op lachen, maar het, het is wel een, Ik zie ook een nieuwe titel opeens voorbij komen. Maar, ja, maar het is wel interessant wat je zegt, want je, eigenlijk heb je dus het idee dat je als journalist, als je zogenaamd op je Actief bent en een beetje aan de zijlijn blijft, en op afstand, dat je dan serieuzer genomen bent dan als je je ware Kagi laat zien. Ja, Met je eigen cv en, ja. en de zingmijnen en alles wat erbij ja. hoort. En er komt natuurlijk bij dat ik, toen ik uh, 27 was, had ik zo'n boek niet kunnen schrijven. Want ik had het inzicht niet. Ik, nu, nu snap ik het allemaal. Hoe het nou, dat zit. is heel grappig dat je trouwens over dat boek begint, want er komt de reactie van een luisteraar binnen. Die schrijft, Mout Kips is dat... Begin jaren zeventig was ik tehuisbewoner, lid van de BM, bond van minderjarigen. Rudy Kagi was toen een van de weinige journalisten waar wij een luisterend oor vonden. Nu val ik halverwege kunststof in... en begrijp ik waarom hij ons onderwerp belangrijk vond. Iets wat verlaat, dank. En ik wou dat ik je boek al gelezen had. Nou, Mout, dat... Uh... Bedankt, Mout. Herinner je, je dat nee, aan? Nee, ik ken, ik ken Mout niet. Nee. Nee. Er, er, erg aandoenlijk... Opvallend hè? dat je een boek schrijft over kinderbescherming en, en, uh, en inderdaad jezelf geheel buitenspel laat. Maar ja, ik wil je niet iets aanpraten, maar dit is wel iets wat zich regelmatig nog is blijven manifesteren uh, in je leven. Het bewust afstand houden. Mm -hmm. Je zei het al over je liefdesleven. Je hebt zelf ook een, een, een kind gekregen. Ja, ja. ja Anton, je Hoe... Anton, Anton wordt dit jaar 25. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou om vader te worden? Ja, ik vond er geen ballen aan en uh, ik, ik zag er als een, uh, als een berg tegenop. Ik was zo ontzettend bang voor het vaderschap en ik heb dat ook niet erg lang volgehouden door uh, thuis te blijven wonen. Dus ik ben eigenlijk al, uh, nou, zeg een jaar na uh, de geboorte van Anton uh, ben, ik, uh, ben ik weggegaan en dat is niet iets waar ik trots op ben. Mm -hmm. Uh, dat is zoiets zoals het uh, als het gegaan is... en waar het gelukkig allemaal uiteindelijk goed gekomen is. Ik bedoel, ik heb een echt fantastische uh, band met Anton. En ik ben ook uh, een van de redenen... Dat, ja, ik hoop dus dat hij dat boek gaat lezen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En dat, dat we erover kunnen praten en dat hij het begrijpt. Hè? Het is niet prettig. Ik bedoel, je krijgt het toch... Eigenlijk, het gekke was... Dat, Eigenlijk, de, dus die, die periode van dat. Uh, toen, ik, toen ik vader werd en uh, ik me tamelijk. Uh, desperaat voelde, maar dat ik uh, toen voor het eerst wist van. Uh, ja, dat is, je, bent toch, je bent toch. wat uh, enigszins gehandicapt, zal ik maar zeggen. Beschadigd? Ja, misschien wel. E, ja, e, ik, ik vond het niet prettig. En ik had, ik had echt met de, de moeder van Anton een hele uh, goede relatie. En ik, uh, op dat moment had ik het idee van... Ja, het, het, het hoeft voor mij niet, het, het vaderschap. En ik had, ja, ik had, ja, mijn kiest, mijn kieste moeder van Anton, die toen nog geen moeder was, nou niet voor mij, maar ik, ik, nu zie ik dat heel anders. Oh, dus jij zag dat als een keuze voor het kind, is het eigenlijk een afwijzing van jou? Dat, zo zag ik dat, heel, heel dom. En, dan, en niet was, als een gezamenlijke keuze nee, voor. Nee, voor nee, een, en, je leven. en ik zie ook, ook dus in. Van, dan kan ik zeggen van ja, maar ze kiest niet voor mij. Ja, dat, dat is e e in, in die zin wat eendimensionaal, om niet te zeggen egoïstisch. Omdat je... Ik, ik zou hetzelfde kan ze voor mij zeggen natuurlijk. Ik, zij, zij kan ook zeggen van hij koos niet voor mij. Maar feitelijk was je gewoon jaloers. Nee, het was niet jaloers. Nee, ik was bang. Ik was bang dat ik het <laughs> gescheiden vader en een kindje zou worden. Zo'n McDonald's vader, weet je wel. Of woensdagmiddag, uh, die, die dan... Uh, nou. en... Als je daar bang voor bent, dat wordt een soort self-fulfilling prophecy. Dus dan steven je er gewoon eigenlijk ja, helemaal op, op af. Het is, ik bedoel, ik ga daar niet uh, uh, dramatisch over doen. En, uh, en het voordeel je... is natuurlijk van zo'n achtergrond als ik heb... dat je precies weet wat je, wat je moet doen dan als, als vader... om het wel goed te doen, snap je? En dat was weggaan. Nou, en, en ook zorgen dat je, dat je een hele goede band krijgt met je, met, met, met je met, kind. Met je zoon. Ja, ja. En, die, en, die, en die heb ik ook. Dat, uh, daar komt niemand tussen. Maar uh, ja, dat, dat vaderschap waar jij niet aan toe was, of, of niet aan wilde, of waar je bang voor was, uh, dat, dat eist ook volledige overgave. En, en het opheffen van alle, van alle barrières ja. en muren. En ja. alles wat jij tussen jou en de mensen hebt gesteld. Ja. Nee. Dat is wel een heel ingewikkeld ding, denk ja. ik, toch? Nee, dat is waar. Dat is waar. En, en misschien ook, ook, ook zeg maar dat ik zo... Uh, dat heb ik toch wel heel lang gehad. hoor, Zo uh, ontzettend op dat, op, dat, op, op dat werk gefocust. Ja. Weet je? Want dat was ik eigenlijk al als... Als, als, als, als achtjarige. Als, als jarige. Mijn identiteit was journalist. Dus dat is het altijd heel lang gebleven. Dus het, eigenlijk in die, in die tijd van die... Uh, dus rond 85, 86 toen uh, zo'n geboren werd... We zeiden, nee, maar ik, mijn identiteit is niet vader, maar mijn identiteit is uh, journalist. En ik, heb ook, ik was toen freelance en ik heb echt zo ontzettend hard gewerkt in die tijd. En, en misschien heb ik ook in die tijd, denk ik wel, met mijn beste stukken geschreven. Ik was uh, freelance toen nog voor uh, NRC Handelsblad en Vrij Nederland. Nou, uh, drie, vier stukken per week, dat draaide ik mijn hand niet om. Altijd maar werken. Ook mm -hmm. zaterdag, zondag, s avonds, altijd werken. Maar, ja, dus, maar het was dus die, die keuze voor de journalistiek, die, die je al heel vroeg in je leven hebt gemaakt, extreem vroeg. En wat natuurlijk ook heel mooi is dat je dat had. Dat was niet zozeer alleen een doel, maar was ook een, een reddingsboei. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Of een, een toevluchtsoord. Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar dat zeg. was het. Dat was het. En ik bedoel, en, en achter, achter de toen nog schrijfmachine, voelde ik me ook het, het meest gelukkig, moet ik zeggen. Ik voel ja. me uh, gelukkiger als ik aan het schrijven was. Uh, dan als ik uh, onder, onder mensen verkeerde. Vind je het eigenlijk niet jammer dat je... want je schrijft namelijk ongelooflijk mooi. En je hebt dit ook heel mooi opgeschreven. Want we zouden misschien door dit gesprek kunnen denken... dat het alleen maar ernst is en drama. Maar het is op de een of andere manier ook wel weer heel licht op de voeten. En zo geschreven dat ja. je ook wel moet grijnzen... en de, en de hilariteiten van inziet door die hele rare reunie natuurlijk... die het hart vormt van dit boek. Vind je het niet jammer eigenlijk dat je niet wat eerder het woord ik... Voorop heb gesteld. Mm. <laughs> nou, ik heel vroeger, maar dan praat ik over de jaren 70, 80, gebruikte ik het woord ik regelmatig in artikelen. En, maar dat was toen ook meer, moet was ik zeggen, meer de mode, de, de, de mode ja. omdat in, in journal. Ja. En, en toen heb ik dat heel lang heb ik dat niet gebruikt. Uh, daarna wel, weer, wel uh, is. maar ik bedoel, ik vind dus dat je ook uh, persoonlijke stukken kan schrijven. Uh, zonder dat je het woord ik gebruikt... dat je dus, uh, het zo opschrijft dat het volstrekt helder is... wat de auteur van het artikel denkt en waar die staat. Ja. Dat kan, maar, dat kan... maar laat ik het dan anders formuleren. Ja. Het op, op afstand houden. Ja, je vriendin Martje Breedbruin zegt zegt, en ook collega... Rudy heeft een houding van kom me niet erna. Dat sprak ook heel erg uit je werk. Mm -hmm. En nu ga je toch met de bidden bloot... Ja. Ja. En dat lijkt mij een enorme bevrijding aan. ja Ja, ik, zie ze ook, ik heb de smaak te pakken hoor, want nu komen er natuurlijk heel veel... Oh ik god, welke We <lacht> geschiedenis ga je naar boven halen. <lacht> nou, er zijn... <lacht> ik, nee, ik, nieuw ik weet Voordorp het... is nu klaar, maar ik nu de rest het niet, het nog. Ik voor... weet, nee, ik weet het nee. niet. Ik mag het opschrijven. Jij gaat aan je tegel werken. Vertel ik ondertussen dat schuifkaas... Dat heeft hij namelijk al duizend keer verteld, maar dat is zo'n plakje kaas. En dat doe je dan op een broodje en dan neem je een hap. Maar omdat je maar één heel dun plakje... Kaas hebt, neem je maar een klein hapje uit het kaas en dan schuif je dat op. En dan op het volgende hapje heb je weer een stukje kaas. En zo doe je eigenlijk één lange boterham lang. Doe je gewoon met één dun flintetje kaas. En dat is de beste manier natuurlijk om altijd maar optimistisch die armoede te bestrijden. Ik ga zo naar het tegeltje van Rudy Kage. Ik ben heel benieuwd. Hij moet zijn naam er ook onder zetten. Ik mag dat ook zijn, hoor. Uh, ik ga vertellen dat twee dingen zo meteen komt. En dan gaat het over Rwanda. 17 jaar geleden begon de genocide daar. En Govert van Braak op met met Annemarie de Brouwen over de lokale tribunalen en hoe de Rwandese omgaan... met hun traumas uit die periode. Wat staat er op je tegel, Rudy? Op mijn tegel staat... een leven zonder herinnering is eenzaam. Dat is waar. Denk daar mezelf jij... aan na. Ga ik even heel rustig op zitten, broeder. Mooi boek geschreven, dank je wel. Dank meneer Kagi, dit was aflevering 2257. Morgen ontvangen wij schrijver Anton Dansenberg. Tot dan. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Zondag, maandag, cursusdag, baaldag, oppasdag, overwerkdag... dinsdag op de hei en zaterdag op het voetbalveld. 365. Elke dag is belangrijk. Jolante neemt je mee in de wondere wereld van de misverkiezingen. Wat beweegt deze meisjes? En wat willen ze bereiken? We zien dat mooi zijn loont, maar dat de strijd om de mooiste te worden... niet altijd over rozen gaat. Morgenavond, de unieke documentaire Miss Jolante. Op 9 uur op Nederland 3 bij de Tros. Mis hem niet.